De organisatie reageert op een geheim rapport waarover RTL Nieuws bericht... waarin zou staan dat boren naar schaliegas in Nederland veilig kan. Daarmee wordt de kans op proefboringen een stuk groter. De ministerraad praat er volgens RTL Nieuws morgen over. De winning van schaliegas is omstreden... omdat wordt gevreesd voor enorme schade aan de bodem. Milieudefensie spreekt van broddelonderzoek en een slordige haastklus. Onder meer omdat het alleen een literatuurstudie is.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 De rechter in het Zwitserse Bellinzona heeft een man die geheime gegevens over bankrekeningen met zwart geld verkocht, veroordeeld tot drie jaar cel. De 54-jarige Duitser is volgens de rechter schuldig aan diefstal en het schenden van het bankgeheim. De Duitser kopieerde in 2011 de gegevens van 2700 rijke Duitsers die een rekening hadden bij de bank Julius Beer. en verkocht de data voor 1,1 miljoen euro aan de Duitse Belastingdienst die de gegevens gebruikte om belastingontduiking van rijke burgers op te sporen. In de voorrondes voor de Europa League heeft Feyenoord vanavond de eerste wedstrijd tegen Kuban Krasnodar verloren. Het werd in Rusland 0-1. AZ heeft de eerste ontmoeting met het Griekse Atromitos gewonnen. In Griekenland werd het 3-1. De enige treffer van Atromitos kwam uit een strafschop. Volgende week is de return en spelen Feyenoord en AZ allebei thuis. Het weer, vanavond veel bewolking en nog wat regen, later overwegend droog. Vannacht opklaringen met nevel en een enkele mistbank met minimaal rond 14 graden. Morgen een flinke zonnige periode, bij 23 graden in het Noordwesten tot 27 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Drie minuten over negen. We zijn er al vanaf half zeven voor u met de sport van deze donderdagavond. Met natuurlijk veel voetbal, maar ook met hockey. Het hockey, het Europees kampioenschap, de halve finale, Tim Steens en weer was er een strafcorner. Ja, het moet een telraam nodig. ik heb een telraam nodig Gio, want het was al zevende strafcorner die ingepusht werd door Maartje Paum op de uitloper van, van Engeland. En dit keer was het, moet ik even kijken, was het Hannah McLeod die de bal op de benen kreeg, op de voeten. Ja, dat mag nou helemaal niet. Dus je krijgt weer een strafcorner die op dit moment Nederland nog niet gaat nemen. Maar het is wel de achtste strafcorner voor Nederland en het wordt inderdaad tijd voor een doelpuntje. Die is met Suddenly I See. We gingen er net uit met een strafcorner. De zoveelste strafcorner voor de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Engeland. Tim, ik durf het bijna niet te vragen. Hoe is het afgelopen? <laughs> Nee, dat werd ook niks, Gio. De achterstrafcorner strafcorner van Nederland. Maartje Pouwmer dacht. Nou weet je wat, ik kan die bal niet zo goed. Of uh, die stoppers controleert hem niet zo goed. Ik ga een 1-2'tje doen op de kop van de cirkel. Deze met Ellen Hoog. Maar daar zat helaas een Engelse stik tussen. Dus die achterstrafcorner leverde ook niets op. En zojuist een minuutje geleden kroop Nederland door het oog van de naald. Want er was een voorzet van Hannah McLeod. Uit een van de spaarzame aanvallen van Engeland. Die schoot de bal voor het doel van Joy Sombroek. En daar was Alex Dansen, die tipte de bal uh, in het doel. Maar daar gebruikte ze ook haar lichaam bij. Dus dat telt nog niet, maar het moet wel een waarschuwing zijn voor Nederland om uit te kijken voor die messcherpe counters van Engeland. Nu is Engeland, heeft Engeland balbezit bij de cirkel van Nederland. bal wordt in de cirkel gebracht, gaat via de stik van uh, Jackie Schoenhaker over de achterlijn. Dat betekent dat Engeland een lange corner mag nemen. Lange corner wordt genomen door Sam Kwok. En nu een vrij slag door Ashley Bol. Buiten de 30 meter lijn maar wordt weer snel genomen door Suzy Gilbert. Maar goed verdedigd door Nederland. Nederland kan er misschien nu snel uitkomen. Want dan is er wat ruimte aan de voorkant met Sabine Mol. Sabine Mol, maar die loopt de bal over de zijlijn. Dat betekent dat we nog 4,5 minuten hebben tot de rust. En nog steeds 0-0, ondanks dat enorme overwicht van Nederland. En we houden u natuurlijk op de hoogte van die halve finale bij het hockey. We wachten ook nog op interviews die zo meteen gaan komen... van het EK voor springruiters in Denemarken. Nederlandse ploeg dus op de zijlijn zesde plaats dagen eindigt teleurstellend en natuurlijk ook op interviews van het voetbal Krasnodar tegen Feyenoord eindigde in 1-0 eerder vanavond Atromitos tegen AZ eindigde in 1-3 ook eerder vanavond gespeeld wachten dus op de interviews en tot die tijd gewoon weer even hockey Tim. Ja, want er is een strafcorner voor Engeland. Het was een counter van Engeland weer. En daarbij raakte Lily Ausley gewond. Maar ze speelde de bal wel uh, in de voeten bij Joy Sombroek. En die veroorzaakte een strafcorner. En dat betekent dat het een gevaarlijk moment voor Nederland met nog 3,5 minuut, iets meer dan 3,5 minuut, tot de rust. En Engeland krijgt een strafcorner. Nou, daar hebben ze een goede corner voor. Want Kate Walsh, de 33-jarige routinier van Engeland, heeft een goede corner in huis. Meer dan 300 interland gespeeld. Deze Kate Walsh doet er heel lang mee. zowel bij bij Engeland als bij Terwijl op dit moment in de cirkel van Nederland die ongelukkige uh, Ausley uh, wordt uh, behandeld door de fysiotherapeut van Engeland. Terwijl we nog even kijken op de monitor naar de herhaling. Inderdaad gaat de bal daar omhoog. En die krijgt ze volgens mij een beetje in de strottenhoofd. En dat is een slechte zaak en dat is een pijnlijke plek. Maar ze mag eventjes uh, tot rust komen in de cirkel. De scheidsrechter uh, uit uh, Rusland, uh, Eskina, die laat die behandeling even toe. Terwijl normaal zeg, gesproken zou je zeggen even van het veld af. Dat gaat nu ook gebeuren. Want uh, die Lilly die gaat nu van het veld af. En dat is makkelijk met, met, bij het hockey. Want je hebt een interchange. Dus kan gewoon iemand anders inkomen. Dat gebeurt nu ook. Want Hannah McLeod neemt haar plaats in. Terwijl Nederland zich gaat opmaken voor die strafcorner. Een gevaarlijk moment voor Nederland. Deze bal mag er natuurlijk niet in. Want dat is natuurlijk koor op de mode van Engeland. Met dat counterhockey. Dat ze dan één corner krijgen en die er gelijk in gaat. Terwijl Nederland er al achter gekregen heeft. En nog geen doelpunt heeft gemaakt. Op de kop van de cirkel is de concentratie bij de Engelse aanvallers En ook in het doel van Nederland. Bij Joyce Sonbroek. Fluitje gaat van de scheidsrechter. Er mag weer gespeeld gaan worden. De tijd loopt weer. En daar komt de strafcorner van Engeland. Het is doodstil in het stadion. Daar komt de bal. Wordt gepusht. Maar wordt goed uitgelopen en dat levert gelukkig geen treffer op voor Nederland. Hoewel de bal is via een Nederlandse voet over de achterlijn gegaan. En dat betekent dat de, scheidsrechter, de Russische scheidsrechter Eskina weer een strafcorner heeft gegeven voor Nederland. Inderdaad, het was de uitloopster, Carleen Dierksen van den Heuvel, die de bal op de voeten kreeg. En daardoor weer een nieuwe strafcorner voor Engeland. De tweede strafcorner voor Engeland. De eerste gepusht dus door Kate Wals. Werd er uitgelopen door Carlien Dierksen van den Heuvel, weliswaar met de voeten. Maar goed, het is nog eventjes... Uh... Dan wachten wat deze strafcorner gaat brengen. Concentratie weer bij de Nederlandse verdedigers en ook uh, zenuwen bij de Engelse coach op de bank, Jason Lee. Daar komt de bal. Wordt gestopt. Dit keer naar een andere pusher en een variant willen ze spelen via Ashley Bol. maar goed gezien door Maartje Paumen en dat levert gelukkig helemaal niets op. Deze strafcorner, die tweede strafcorner voor Engeland en dat betekent dat Nederland weer mag gaan opbouwen aan een aanval. Gaat dat doen via Maartje Paume, de aanvoerder van Nederland. Goede hoge bal op Ellen Hoog, die even twee minuten op de strafbank heeft gezeten na een groene kaart. Maar Ellen Hoog heeft de bal goed gepaast naar Valerie Magis, een van de nieuwe speelsters in het team van Max Caldas. Slechte paas van Eva de Goede wordt onmiddellijk onderschept door, uh, door de Engelse middenvelders en kan Engeland gaan bouwen aan een nieuwe aanval. bent nog 2,5 minuten te spelen in deze eerste helft. Stand nog steeds 0-0 op het EK halve finale hier in Boom. Vrijslag voor Engeland is genomen inmiddels. Balbezit is daar voor Townsend. Townsend weer helemaal terug. Engeland nu eventjes in de opbouw aan de linkerkant van het veld. Nu weer terug naar de rechterkant. Proberen iemand aan te spelen op het middenveld. Dat gebeurt ook, maar die wordt slecht gestopt. En dat betekent dat de bal over de achterlijn gaat. En Willemijn Bos een nieuwe aanval van Nederland mag gaan opzetten. Gaat dat samen doen met Kaja van Mazakker. Kaja van Mazakker laat dat over... Aan Maartje Pauwme. Maartje Pauwme nu weer terug naar Kaja van Mazak en Willemijn Bos. Een voorzichtige opbouw bij Nederland. Je moet natuurlijk zeker in die laatste anderhalve minuut geen treffer tegenkrijgen. En Max Kaldas, de bondscoach, zal in de rust ongetwijfeld iets zeggen over die strafcorners. Want acht strafcorners is natuurlijk veel te veel dat je daar helemaal niets uithaalt. Dus er moet iets op verzonnen worden. Als de bal niet gestopt kan worden, gaat dan maar een paar varianten spelen. Of verzinnen iets. Maar uh, zoals tot nu toe die strafcorners gaat, gaat heel slecht. Willemijn Bos, nu over de middenlijn zit voor Eva de Goede moet weer terug, want het is heel druk daar. Alle Engelse verdedigers en alle speelsters op eigen helft. Maartje Pauwme, nu weer naar Kaya van Maanzak. Zoeken naar de vrije speelster op het middenveld. Dit keer Eva de Goede, maar die heeft ook heel weinig ruimte. Wordt, moet gelijk in het duel, wint dat duel wel. Maar krijgt daar een vrije slag mee. En scheidsrechter Eskina zegt eventjes tegen een van de speelsters van Engeland... dat is Helen Richardson, die wij nog kennen uit de Nederlandse competitie. speelde jarenlang bij Den Bos dat ze wat rustiger aan moet doen. Nu, aan de rechterkant van het veld, is het Nederland... Via Frederike Derks. Maar ook dat levert niets op. En kan Engeland weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Met nog 48 seconden op de klok. Heeft Nederland misschien nog een kansje om een score te pakken? Nee, dat gaat niet lukken denk ik. Want een hoge bal richting Alex Densen. Alex Densen wordt daar goed verdedigd door van Mazakker. Maar heeft op de stik geslagen van Alex Denson. Vrije slag voor Engeland. Is snel genomen. Lange paas aan de rechterkant. Maar die gaat over de zijlijn. En mag Nederland hier op eigen helft een vrije slag gaan nemen. Maartje Pauwman neemt even alle tijd. Weet dat... Nog 25 seconden te spelen zijn in die eerste helft. Neemt verder geen risico. Gaat een hoge bal spelen waarschijnlijk. Nee, doet hem laag op Ellen Hoog. Maar die laat de bal van de stick gaan over de zijlijn. En is bal balbezit voor Engeland. Via Ashley Bol. Terwijl er nog 11 seconden zijn. En deze aanval van Engeland waarschijnlijk niks gaat opleveren. Behalve dan het rustsignaal. Want nu is er nog 5 seconden te spelen. bal bij Kate Wolves. Die wil de bal hard in de cirkel brengen. Maar die bal gaat over de achterlijn. En daar gaat de toeter en dat betekent dat de eerste 35 minuten van deze halve finale erop zitten. En de stand 0-0 is. Nederland is veel sterker dan Engeland, maar verzuimt nog te scoren. 17 minuten over negen. Dit was Fleetwood Mac met Everywhere. De springruiters zijn er bij de EK in Denemarken niet in geslaagd om het op het podium te eindigen bij de landenwedstrijd. Voor Michael van der Vleuten was er nog meer slecht nieuws... want hij liep ook nog eens de individuele finale nipt mis. Van der Vleuten nu in gesprek met Ed van der Bent. Michael van der Vleuten, je sluit de strijd met Verdi af in de landenwedstrijd... met een prachtige nulronde na nou ja, toch al wat mindere eerste twee wedstrijden. Ja goed, ik moet zeggen, vandaag sprong je gewoon van mijn gevoel geweldig. Ik had gewoon een super gevoel, helaas was dat de eerste dag nog niet zo. Toen was hij gewoon ietsjes flauwer. Ja goed, en naarmate hoe verder ik in de wedstrijd kwam, hoe scherper dat hij eigenlijk werd. Gisteren kreeg ik nog een lullige fout bij ons drie, wat me ja, tot op heden een finale plek kost. Verder sprong je uit het boekje en vandaag sprong je gewoon geweldig van mijn gevoel. Dus ja goed, het is afwachten. Ja, je zegt dat Korsma waarschijnlijk in de finale plek. Want je staat nu, als we het snel berekend hebben, op de 26 e plaats. En de vijf, beste 25 gaan door voor de laatste ronde. Ja goed, ik ga naar 25 naar de finale. Uh, uh, zoals hij vandaag springt, uh, ja, goed, doe ik gewoon graag mee aan de finale. Dus uh, ja goed, uh, misschien is die kans dat er eentje uit gaat vallen. Er wordt nog een nieuwe veterinaire keuring gedaan. Uh, ja goed, het is dus gewoon afwachten. Men had de hoop en een beetje de verwachting dat parcoursbouw Frank Rotenberger de registers zou opentrekken. Om deze wedstrijd met nog de tien beste landen, om dan echt de andere scores te krijgen. Niet zozeer vervelende dingen, maar in ieder geval foutjes die dan zich natuurlijk doen straffen. Dat is niet echt gebeurd, want in het klassement is eigenlijk weinig veranderd. Ja goed, daar hadden we wel een beetje gehoopt dat er misschien iets meer verschuivingen zouden komen in het, in het eindklassement van gisteren. Uh, het was vandaag een heel stuk moeilijker als, uh, als de eerste omloop van de landenwedstrijd. Maar ja goed, voor deze combinaties uh, die hier zijn, deze ruiters en deze paarden... ja goed, uh, die springen er gewoon nog over of dat er niks is. En uh, ja goed, daardoor kwamen er gewoon uh, weinig verschuivingen vandaag. Nu zijn jullie hier uh, echt als een team met uh, Rob Rolperens, inclusief uh, de reserveruiter, uh, zijn jullie hier uh, aanwezig. Maar is het toch niet een groot gemis... Dat de eigenaar van Londen, het paard van Gerco Schreuder, het olympisch, dubbel olympisch zilveren paard en ruiter, dat die heeft besloten om ja, niet te laten starten hier bij dit EK. Is dat niet echt een gemis? Ja goed, dat is natuurlijk uh, hartstikke zonde. Daar vinden we allemaal dat, uh, dat Gerco er hier niet bij kan zijn. Het is natuurlijk uh, ja, de beste combinatie die we hebben in Nederland. En uh, ja, goed, hij is toch een jongen die, uh, die altijd uh, voor een goed resultaat weet te zorgen in een landenwedstrijd. En uh, ja, goed, die hebben er allemaal heel graag bij, uh, bij gehad. Helaas was dat niet zo. En uh, hebben het geprobeerd om, uh, om met deze vier een uh, zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Michael van der Vleuten was dat hij bij het EK voor Springruiters niet de individuele finale haalde. Jur Vrieling deed dat wel. Ed van der Bentzog ook hem op. Juffriling met Boebaloe zoals het er nu naar uitziet. De enige Nederlandse combinatie die nog doorgaat voor de finale met de beste 25. Uh, ja, teleurstelling met tegelijkertijd misschien daarom alweer weer een beetje blij. Ja, op dit moment overigens natuurlijk een beetje de teleurstelling. Dat is makkelijk genoeg. Uh, Boebaloe heeft geweldig gesprongen hier zo. En ik vind mijn, mijn, mijn teamkameraden hier net zo. Iedereen heeft zijn goede rondes neergezet. Alleen uh, de concurrentie was beter. Stel dat we uh, allemaal nulronden zouden hebben gereden, dan zouden we nog niet op het podium zijn gekomen. Dat is toch wel een beetje raar naast, bij zo'n uh, afsluitende wedstrijd voor die landenklassering? Ja, eigenlijk gewoon onvoorstelbaar. Uh, we liepen met parcours en het staat echt hoog. En toen dachten wij, nu maken we kans, want hier komen we weinig foutlozen. Als we het geluk mee hebben, we rijden allemaal heel goed, dan uh, gaan een boel dingen verschuiven. Ja, er is eigenlijk maar heel weinig verschoven. Op de eerste drie plaatsen individueel staat nu Ben Meijer. Dan Roger Yves Bost, de bijna senior, bijna 50 jaar. En dan Rolf Geurang Benson, als ik het goed heb berekend. Uh, ja, de, de goede drie. Uh, ja, goed. Ik heb uh, eigenlijk nog wel twee anderen in mijn gedachten die ik heel hoog heb: uh, de twee Zwitsers. Jannika Spronger uh, met de ballenbed, die heel goed springt. En Steve Cada, de Olympisch kampioen. Uh, Daniel Deuser. Ik denk dat die drie toch wel de grootste kans hebben, dus blijven. Alleen, uh, ja, de ouderen zullen zich zeker niet gewonnen geven. En ik ook nog niet, hoor. Jij ook nog niet, want uh, jouw paard, uh, dat is zijn uh, eerste uh, hebbaar, uh, kampioenschap. Uh, echt. Zit het er meer in? Uh, ja, alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, de focus heeft enorm geleden op die landenwedstrijd. Daar zijn we echt mee bezig geweest. Dus nu moet het bij mij wel even een knopje om en even zeggen van uh, een rustdag. En dan uh, overmorgen uh, vol we het tegenaan. Hoe vul je dat nou in zo rustig? Ja, hij moet toch wel een klein beetje werken. Een beetje de, de, de, de spiertjes weer los hebben, dat we geen verzuring hebben. En uh, hij voelt zich lekker, hij, hij komt de ring uit, hij is nog behoorlijk fris. Uh, dus ik heb er uh, goede zin in en uh, Boebloe heeft er ook gewoon zin in. Hij, hij is vrolijk, hij, hij, hij hinnikt, hij, hij, hij speelt ermee. Dus hij, uh, hij is goed te passen, dat is het belangrijkste. I wish you could see me here yeah. He 0 van Valerius. We gaan weer naar België, naar het EK-hockey. De halve finale tussen Nederland en Engeland. Het lukte maar niet in de eerste helft, Tim. Dus moet er wat gebeuren nu. Ja, ik zag uh, Maartje Pouwen met uh, Max Kaldas uh, druk in gesprek. Uh, zeg maar de kleedkamer uitkomen. Dus ik denk dat die twee wel iets besproken hebben. over die acht strafcorners die allemaal de mist ingegaan zijn. Ze zullen wel een plannetje hebben, neem ik aan. Een alternatief achter de hand voor die acht strafcorners. Inmiddels gespeeld in de tweede helft. Twee minuten. We een kans gezien voor Nederland al. Het was een paas van Eva de Goede op Kitty Vermalen. Een van de spitsen van Nederland. Die kwam rechts de cirkel binnen. Maar schot was iets te slap en niet goed in de hoek. Het was een makkelijke prooi voor kiepster uh, Maddie Hinch. Die, uh, ja, zeg maar heel veel te doen heeft haar naam wordt veelvuldig genoemd natuurlijk vanavond want ja ze krijgt heel veel te doen acht corners al een aantal schoten op haar doel maar voorlopig heeft ze dat doel nog schoongehouden terwijl Engeland nu in de aanval is nu aan de rechterkant van het veld gaat daar de cirkel binnen De bal komt voor maar die gaat over de achterlijn en dat levert een lange corner op voor Engeland Engeland dat uh, ja natuurlijk een beetje moed heeft geput uit die slotfase in de eerste helft waar ze bij ze Twee strafcorners kregen en uh, uit die snelle counters. En misschien gokken op uh, nog een strafcornertje misschien. Of een uh, snel countertje via de gevaarlijke Alex Dansen. Voorlopig is het nu weer balbezit voor Nederland. Ellen Hoog gaat in uh, richting cirkel. Maartje Palmer loopt mee. Die bal komt niet terecht. Slorige paas van uh, Ellen Hoog. Dat was de bedoeling voor uh, Maartje Palmer of Kitty van Malen. Maar dat uh, lukte niet, terwijl Engeland nu overneemt. Op het. Uh, op zeg maar is het balbezit voor Engeland. Maar die bal gaat via een Nederlandse stik over de zijlijn. Dat was de stik van Frederike Derks in dit geval. De bal gaat nu terug naar Nederland. Maar ook via Kitty van Malen gaat hij weer over de zijlijn. Dat betekent dat Engeland weer mag ingaan pushen. Heeft dat gedaan. Nu balbezit aan de rechterkant voor Antwoord. Aan de rechterkant nu bal in de cirkel gebracht. Kansje daar voor Engeland? Hij gaat erin. Ja, het is een doelpunt. Of wordt hij afgekeurd? Nee, het is een doelpunt. Het is niet te geloven. Die bal komt van rechts de cirkel binnen. En kiest het Joyce Sombroek. Die verkijkt zich daar een beetje op die bal. En die bal gaat dan uh, ja, voor de tip in, denk ik. Het is een uh, lange paas van achteruit. Wordt er door een aantal verdedigers gemist. Komt voor de klomp van Joyce Sombroek. En gaat volgens mij via de klomp van Joyce Sombroek in het doel. Ja, het is een eigen doelpunt van Willemijn Bos, denk ik. Jawel. jongen zeg. Wat een domper voor Nederland. Die lange paas wordt aangeraakt door Willemijn Bos. En dat kan tegenwoordig in het hockey. Je kan een eigen doelpunt maken als die bal maar binnen de cirkel aangeraakt wordt. Ge uh, geeft niet of het een verdediger is of een aanvasser of de kiepster. Als die bal in het doel gaat. En dit keer was het dus uh, via Willemijn Bos. Dan telt hij gewoon als doelpunt. Een eigen doelpunt voor Nederland. Wat een domper. Na vijf minuten spelen in die eerste helft tussen Nederland en Engeland staat Engeland achter met of staat Engeland voor, moet ik natuurlijk zeggen. Staat Nederland achter door het eigen doelpunt van Willemijn Bos. Daarmee is het 28 minuten over 9 geworden hoogtijd voor het nieuws, gelezen door Ewout de Jong. Dit is Radio Ach, ja. 1. Eigenlijk doelpunt hè? Een onderzoekscommissie van de Bondsdag heeft scherpe kritiek geuit op Duitse veiligheidsdiensten. Die faalden bij de aanpak van neonazi's. Die tussen 2000 en 2017 moorden pleegden. Een aantal moorden had volgens het onderzoek kunnen worden voorkomen. Als eerder was gedacht aan de mogelijkheid van extreem rechtsgeweld. Maar door vooroordelen en slechte communicatie kwam de rol van de neonazi's pas aan het licht in 2011. Toen twee mannen zelfmoord pleegden na een mislukte bankoverval.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 En dat is ook wel mooi. Het nieuws van half tien klaar voor half tien. Want het is over tien seconden half tien. We gaan naar Tim Steens, naar het uh, hockey. Waar uh, Nederland dus op achterstand staat. Ja, dat komt ervan hè, als de strafkoners er niet in gaan, Tim. Ja, dat heb je helemaal gelijk in Rio. Acht strafcorners, ik zei het al, in de eerste helft onbenut. Twee straffen voor Engeland in de eerste helft ook onbenut. Maar één lange paas uh, zojuist uh, door de cirkel. En Willemijn Bos was de ongelukkige die de bal een eigen doel werkte. Achter Joy Joey Sommhoek, terwijl Nederland nu een kans krijgt via Kelly Jonker in de cirkel. Maar die wordt goed verdedigd door Kate Walsh. Ja, die kan je dat wel overlaten, dat verdedigen, de routinier van Engeland. Want die heeft dat uh, goed gedaan. Balbezit voor Engeland. Ja, en een domper voor Nederland natuurlijk. Willemijn Bos zag ik het net op de bank zitten met een heel ongelukkig gezicht. Ja, het is heel lastig dat het eigen doelpunt. Er zijn al stemmen voor om dat af te schaffen. Want het is natuurlijk een raar dat je van buiten de cirkel die bal door een Engelse aanvasser ingebracht wordt. En dat Willemijn Bos die bal aanraakt en achter haar eigen kiepste werkt. En dat het dan een doelpunt is voor Engeland. Maar goed, het is nu helemaal een regel die internationaal geaccepteerd is. Maar er zijn veel stemmen die opgaan om die regel weer af te schaffen. En ik denk dat het misschien ook nog wel gaat gebeuren. Maar goed, dat telt dit er nou niet. Want Nederland staat achter. Met 1-0. Nu het lange bal weer van die Engelsen in de cirkel. Ze proberen het weer met zo'n lange bal. maar Dit keer voor een tip in. Maar dit keer gaat hij via een Nederlandse stik over de achterlijn. Gelukkig geen doelpunt voor Nederland. Dat nog 27, ruim 27 minuten heeft om wat hij aan die 1-0 achterstand te doen. En dat heeft Haas natuurlijk. Via Maartje Pauwma. Nu aan de rechterkant wordt de bal in het spel gebracht. Gaat daar... Uh, even kijken wie dat is. Dat is uh, Sabine Mol. Die heeft die bal ingebracht. Nu bezit. goede actie van Sabine Mol. Maar de bal is over de zijlijn gegaan, zegt scheidsrechter Eskina uit Rusland. En zo hebben we hier acht minuten gespeeld in die eerste helft. En is de stand 1-0 in het voordeel van Engeland.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 I spent a lot of money and I spent a lot of time The trip we made to Hollywood is etched upon my mind After all the things we've done and seen, you're finding the another man The things you think are useless, I can't understand Are you reeling in the east? Sowing away the time Are you gathering up the tea? 1972 geschreven door Donald Fagan, hij zong het ook. Steely Denver staat met Reeling in the Years. We gaan weer hockeyen, Tim Steens, want we hebben nog 24 minuten zuivere speeltijd... om het allemaal goed te maken, die achterstand. Ja, en dan moeten we eerst één keer scoren en dan uh, hebben we shootouts uh, nog. Want verlenging is er niet meer in dit toernooi. Uh, als het na twee keer 35 minuten gelijk is, gaan we gelijk shootouts nemen. Dat hebben we gezien aan de Belgen tegen Duitsland, die dus in de laatste twee minuten... De Bietenbrug opging in de Belgen. Het werd 2-2. En daarna namen die Duitsers de shootouts beter dan Nederland. Maar goed, voorlopig staat Nederland nog met 1-0 achter. En wat je zei, Gio, er is nog ruim 23 minuten te spelen. Het wordt echt een vechtwedstrijd, denk ik. Want Engeland gaat natuurlijk met man en alle macht die 1-0 voorsprong verdedigen. Ze zullen daar niet schroom om daar fysieke duels tegenover te stellen. Want zo spelen ze, Engeland. Ze spelen heel fysiek. En Nederland moet hun frivole spelletje een beetje laten varen. En ook een beetje vechthockey gaan spelen. En dat gaan ze nu doen. Want ze hebben nu vier spitsen ingebracht... Max Kallers gaat wat risico nemen. Want uh, ja, dan moet je ook wel met uh, 1-0 achter. Want uh, dan heb je straks helemaal niks. En het zal toch niet gebeuren dat Nederland hier die halve finale gaat verliezen van Engeland. Terwijl ze zo goed speelden in de pool. En Engeland met moeite door die pool is gekomen. En als tweede eindigde achter Duitsland. Maar goed, Engeland nu weer balbezit via Kate Walsh. De bal wordt rustig rondgespeeld bij Engeland. Nu wordt er gestoord door Nederland. Ja, dat moeten ze ook doen. Storen in die opbouw bij Engeland. En dan balbezit en dan heel snel eruit komen. Maar voorlopig lukt dat nog niet. Het is Engeland dat aan de rechterkant gaat aanvallen. Maar balbezit is voor Engeland. Want de bal gaat over de zijlijn. Engeland neemt even de tijd om die bal in te spel te brengen. Wordt even stilgelegd. Maar nu wordt de bal in het spel gebracht. De bal wordt in de cirkel gespeeld. Tenminste, dat proberen de Engelsen. Maar de interceptie is van Nederland. Nu snel eruit, want er is wat ruimte aan de rechterkant. Sabine Mol, goede paas aan de rechterkant op Ellen Hoog. Ellen Hoog nu op volle snelheid. Gaat richting cirkel. Daar staat links Roos vrij. Die krijgt nu ook de bal. Moet nu duel aangaan met Kate Walsh. Maar speelt de bal daar bij de voeten. En deze aanval gaat ook helaas verloren. 22 minuten heeft Nederland nog om iets aan die 1-0 lachtstand te doen hier in Boom.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 het eerste nummer van de nieuwe cd van John Mayer, Paradise Valley. Dit nummer heette Wildfire. Gaan we weer naar België, naar Boom, naar het EK-hockey. Het wil nog steeds niet lukken, dus is er druk op het Engelse doel, Tim. Maar hij gaat ja, er niet, Ja, die he? druk die blijft. De kansen nu zitten erin. Jawel, het is Eva de goede. Op moment dat je schakelt, Gio, krijgt Eva de Goede de bal uit de kluts op de kop van de cirkel. En ze haalt verwoestend uit met haar backhand. En dat is tot de opluchting van alle Nederlandse supporters hier. De gelijkmaker, een terechte gelijkmaker. Wat een schitterend doelpunt van die Eva de Goede. Ze krijgt de bal op de kop van de cirkel. Helemaal vrij, ze dacht ik. haal het één keer uit. Hoog in de touw verdwijnt die achterkeeper Hinch. En zo is dat de gelijkmaker. Wat een opluchting in het Nederlandse kamp, denk ik. En nu moet Nederland doorgaan. Want die gelijkmaker, die, ja, dat was lastig even om die te scoren. Maar die is er nu. En dat betekent dat Nederland nu door moet gaan door moet gaan om die wedstrijd gewoon in de reguliere speeltijd te gaan beslissen. Want er is nog 17,5 minuten te spelen. Dus Nederland heeft nog alle tijd om in ieder geval een tweede treffer te maken. En dat kan ook gezien het spelbeeld. Want Nederland is veel sterker. Nu weer via Maartje Pouwen. En is het Kitty van Malen nu? Gaat de cirkel binnen? Maar wordt daar gestuurd door een verdediger van Engeland. Terecht gestuurd. Ze wilde een vrijslag, Kitty vermalen, maar krijgt hij niet. De vrijslag is terecht voor Engeland. Maar wat een opluchting, zeg. Want maar het was even kielen, kielen. Want Nederland kwam er echt niet doorheen. Het was een enorme kans van Kelly Jonker nog op een paas van Eva de Goede. Die ging net over haar stikken heen. Dat was de kans op de gelijkmaker. Maar gelukkig een minuutje later was het Eva de Goede zelf die de gelijkmaker scoorde. En terecht die gelijkmaker voor Nederland. Nu weer Nederland in balbezit via... Even kijken wie het is: Willemijn Bos. Via Willemijn Bos. Die de bal op een Engelse voet legt. Wordt niet voor gefloten. Nu wel. Eva de Goede krijgt de vrije slag tegen. Het is Alex Densen voor Engeland die de bal in het spel heeft gebracht. Aan de rechterkant. Nu alle tijd. Helen Richardson speelt de bal aan de rechterkant naar Kate Walsh. En Engeland moet nu zelf ook een beetje komen. En dat is mooi, want dan krijgt Nederland misschien wat ruimte. Zoals misschien nu. Via Eva de Goede levert de bal in. Maar Carlien Dierks van de Heuvel neemt goed over. Aan de rechterkant is het nu Kitty van Malen. Kitty van Malen met de verdedigers voor zich. Moet daar omheen gaan. Gaat de 1-2 aan met... Karleen Dierks van den Heuvel speelt de bal op een Engelse voet. In de cirkel. Dat moet de strafkorner geven, maar het scheidsrecht Eskina heeft het niet gezien. Dus mag het spel gewoon verder gaan. Engeland verdedigt weer uit. Nederland... Nu weer helemaal terug in de wedstrijd. 16 minuten nog op de klok. Nog wel 1-1. Dus er moet wel een doelpuntje bijkomen. Want verlengen doen we niet hier. We gaan gelijk shootouts nemen als het gelijk blijft. Maar als het zo blijft dan voel ik wel dat Nederland nog een doelpuntje gaat scoren. Misschien nu aan de rechterkant. Margot van Geffen met een paas. Goeie 1-2... Maar daar kan Valérie Magis net niet bij. En daar baalt Maartje Pauwmer van. Die is natuurlijk zo fanatiek in dat veld. Speelt op het middenveld. Speelt daar goed, Maartje Pauwmer. Maar deze plaats was een beetje onzuiver op Valérie Magis. Nu Engeland weer in balbezit. Maar Nederland zet veel druk. Dat betekent dat Engeland niet goed kan uitverdedigen. Daar zit Maartje Pauwmer weer bovenop de bal. Krijgt die vrijslag ook mee. Is heel boos dat die bal weggeslagen wordt. Pakt die bal en heeft hem in het spel gebracht. Via Margot van Geffen. Aan de rechterkant. 1-2 met Kitty van Malen. Maar die laat de bal over de stik gaan. Maar dat was via een Engelse stik. Gaat die bal over de achterlijn. Dat betekent een lange corner. Margot van Geffen heeft de lange corner inmiddels genomen. Gaat de bal nu voorgeven. Maar oh, verslikt zich in de bal. Krijgt wel een vrije slag mee. Van scheidsrechter Eskina. Dat is mooi. En Eva de Goede gaat de bal nu in de cirkel brengen met de backhand. Maar dat is een slechte bal. En dan mag Engeland weer gaan uitverdedigen. Doet dat via Alex Densen. Het publiek gaat nu achter Nederland staan, heel veel Nederlanders hier. En die moedigen de ploeg aan om in ieder geval die tweede doelpunt te scoren. Maar voorlopig is de bal bezit voor Engeland en heeft Nederland nog iets minder dan een kwartier om iets aan die 1-1 stand te doen. En de tweede doelpunt hangt in de lucht. dat was outfield met Your Love. Hockey, plaatje, hockey, plaatje, hockey, plaatje. Lekker ritme voor dit uur van Langs de Lijn. Maar dat mag ook wel, want het is spannend bij die wedstrijd tussen Nederland en Engeland, Tim. Ja, het is bloedstollend spannend. Het is niet goed, de wedstrijd, maar er zijn wel kansen over en weer. Zoals juist een kansje voor de Engelse Ashley Bol. Want zij kwam er helemaal doorheen in de cirkel. En met haar backhand probeerde ze Joyce Sombroek te passeren. Maar die bal ging gelukkig voor Nederland naast het doel. Geen doelpunt dus voor Nederland. Nog steeds 1-1 met, eh, met nog 11 minuten te spelen in die tweede helft tussen Nederland en Engeland. Nu is Nederland in de aanval. Aan de rechterkant bij de hoekvlag zeg maar, Roos Drost probeert die bal voor te geven. Maar die bal gaat omhoog en over de achterlijn. Dus dat levert niets op. En dan mag Engeland weer gaan uitverdedigen. En ik zei het al, als er eh, geen beslissing valt na twee keer 35 minuten... Uh, is er geen verlenging meer. Dat is afgeschaft door de Internationale Hockeyfederatie. Want ze zeiden, ja, die twee keer 7,5 minuten, dat stelt helemaal niets voor. En beide ploegen doen er helemaal niks aan. Dus dan gaan we gewoon shootouts nemen. Dus misschien dat Nederland hier uh, wordt veroordeeld tot shootouts nemen. En dan hebben we geluk, want we hebben de beste keepster van de wereld in het doel staan, Joyce Sombroek, die heel goed is met uh, shootouts. Als ik me even herinner aan de halve finale op de Olympische Spelen tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Toen zij al die shootouts van Nieuw-Zeeland pakte of in ieder geval drie. En zo Nederland naar de finale loodste. Maar goed, het is hier uh, een EK halve finale tussen Nederland en Engeland. We staan 1-1 met nog 10 minuten te spelen. En Engeland is in balbezit. Via Helen Richardson. Nu de bal weer terug naar Alex Densen. Nee, het is niet Alex Densen, Het is uh, Holly Webb. Die de bal inlevert. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dan mag Engeland weer gaan uitverdedigen. Nederland zet uh, behoorlijke druk nu. Uh, grote, uh, hoge press heet dat. Veel uh, speelsters op de helft van Engeland proberen die, uh, dat uitverdedigen te voorkomen en in balbezit te komen. Dat lukt nu ook via Maartje Pauw. Maar Maartje Pauw, misschien de cirkel binnen, draait er heel handig om drie verdedigers heen. Heeft de bal gespeeld naar Ellen Hogan, maar die levert de bal in. En daar moet je mee uitkijken, want die counter van Engeland is gevaarlijk. Dat hebben we gezien. Nu aan de rechterkant is het even de Engelse speelster, maar wordt daar goed verdedigd. Hoewel Engeland wel in balbezit blijft, maar aan de rechterkant toch de bal misschien voor kan geven, daar een vrije slag krijgt. Nee. Nu wel. Nee, het is Nederland die de vrije slag krijgt. Willemijn Bos heeft die bal snel genomen. Aan de rechterkant nu Carlijn Dierksen van de Heuvel. Carlien, moet ik zeggen, heeft gepaast. Slordig gepaast naar Sabine Mol. En daar zit een Engelse stik tussen van uh, Suzanne Townsend. En levert Engeland een vrijslag slag op bij de 23-meterlijn van Nederland. Terwijl Max Kowlo, de bondscoach van Nederland, een beetje zenuwachtig uit zijn dekoud komt. Hij voelt dat het er meer in zit en dat Nederland die wedstrijd gewoon in de reguliere speeltijd moet gaan beslissen. Maar of dat lukt, dat zien we nog. Nog negen minuten heeft Nederland om een doelpuntje te maken. Engeland in balbezit. Nu aan de linkerkant is het via Antwoord. Die de bal voor probeert te geven. Daar in duel is met uh, Willemijn Bos. Die komt daar goed, uh, goed uit. En via een Engelse stick gaat de bal over de zijlijn. Dat betekent dat Nederland mag gaan inslaan. Nederland nu rustig gaan opbouwen. Aan de rechterkant, heel goed. Is dat via Sabine Mol. Nu een 1-2. Oh, dit mislukt. Dat is jammer, want Sabine Mol had helemaal door kunnen lopen. 8,5 minuut heeft Nederland nog. Stand 1-1 hier in Boom. En met Losing My Religion van R.E.M. kwam de tijd op zes minuten voor tien. We gaan zometeen het nieuws uitstellen voor de slotfase van het hockey. Eerst nog een paar voetbalberichten op deze lange sportavond. ADO Den Haag heeft de Deense middenvelder Matthias Geert vastgelegd. Geert komt over van Brunbu en tekent voor twee seizoenen bij ADO. De club hoopt Geert op tijd speelgerichtig te krijgen... zodat hij zaterdag kan meedoen tegen Roda JC. En dan nog een uitslag uit die play-off voor de Europa League. Eerste wedstrijd natuurlijk Swansea... City deed wat Vitesse niet kon doen tegen Petrolul Ploiesti uit Roemenië. Het won thuis dik met 5-1 en 1 doelpunt werd gemaakt... door Wilfried Boni, vorig jaar nog Vitesse. Dan gaan we weer hockeyen. Tenminste, hockey, het spel ligt stil Tim. Ja, zeker Guillaume, Want er is een blessure bij een Engelse speelster. Die is door de enkel gegaan. die verstapte zich aan de zijlijn. Je kon het duidelijk zien op de beeld. Ik weet nog niet precies welke speelster het is. Maar het is duidelijk dat zij niet meer verder kan spelen. Er is een brancard op het veld gekomen. En dat betekent dat het spel nu stil ligt. Nog 6 minuten en 11 seconden op de klok. Ja, en dat is een beetje vervelend. Want Nederland was net een beetje in die flow om die tweede goal te scoren. En nu ligt het spel dus echt stil. En dat betekent dat je helemaal een beetje uit je ritme bent. Ja, die speelster heeft erg veel pijn. Ja, dat kan er gebeuren natuurlijk als je door je enkel gaat. En uh, ja, ze wordt nu echt uh, afgevoerd. Uh, met een brancard. Het spel is stil. Nog 6 minuten en 11 seconden. Maar voorlopig uh, gaan we hier nog even niet spelen. En dat betekent dat wij verder gaan met voetbal. AZ heeft eerder op de avond met 3-1 gewonnen van het Griekse Atromitos. Gudmundsson scoorde twee maal. Aaron Johansson maakte de andere treffer. De uitgangspositie om in de poolfase van de Europa League terecht te komen is dus goed. U hoort de trainer, Gert-Jan van Beek. Ja. Dat klopt. Uh, ik vond ook in, uh, in de loop van de wedstrijd vond ik dat ook wel. Uh, ik zei heb ook in de rust gezegd, ik denk dat we hier, of ik vind dat we hier kunnen winnen na aanleiding van de eerste helft. Niet dat wij daar nou zo groot zouden hebben gespeeld, maar we hadden volledige controle. En zij deden eigenlijk niks uh, vooruit. En uh, uh, ja, de ene keer dat we echt uh, of een aantal keer dat we probeerden vooruit te spelen, uh, was het ook meteen dreigend. En met name in de 45 minuten uh, waren we een keer gevaarlijk door. Ik zei, nou dat moeilijk zijn om om in de, in de tweede helft ook wat meer naar voren te voetballen. En dat hebben we gedaan, zonder ook heel veel weg te geven. Zeker het eerste kwartier kwam echt goed door de kleekamer. Ja, dan maak je ook de 1-0 en ja, op het moment dat je de 2-0 maakt, dan denk je van nou, he, maar heel snel wordt het al 2-1 door een, do, een domme panel, en Ook dom weggegeven op het middenveld, die bal. Nou ja, dan is het dan nog even weer een kwartier van tijd dat de spanning terugkomt. He, want dan gaat een ploeg heel opportun voetballen. Terwijl we in die fase eigenlijk, als we, als we, als we rustig blijven, dan kunnen we het op die manier al uitspelen met 3-0 uh, eventueel. Nou, dan blijft uh, heel veel lange ballen en dan krijgen we zoveel ruimte op middenveld. Uh, dat, dat we daarin nog eigenlijk te, te slottig zijn om, om, om dat uit te spelen. Ja, en de ene keer dat het dan nog wel lukt, vlak voor tijd, uh, maak je er 3-1 en dat is denk ik een prima uitgangssituatie uh, om ze straks thuis uh, definitief uh, de nekslag te geven. Ja, het was best met twee gezichten. De eerste helft uh, was een, een schaakspel, ik het wel. Uh, zij zakte heel erg in. Uh, in de tweede helft, uh, wat je zei, kreeg je wel het gevoel dat, dat, dat er wat te halen viel. Wat heb je dan in de rust gezegd? Uh, neem meer risico. Nou, ik vond dat wij, kijk, op het moment dat je het, dat je het, het positiespel als doel verheft, dan, dan sla je de plank mis. En we hadden wel heel veel balbezit, maar we, we creëerden niet echt, zeker niet voorin, kansen. En daarvoor is positiespel bedoeld, dat je dat een je, dat je overtal creëert en dat je daardoor dat het overtal kansen creëert. En daar waren we helemaal niet mee bezig, we waren alleen maar bezig om op balbezit te spelen. Ja, dan kan dat ook een keer slecht aflopen, want zo'n goed veld was het niet. Dus ik zei, als je dat nou gebruikt, hè, en, en, en met name in de as van het veld, hè, Jan en, en Jeffrey, wat vaker het middenveld in, de backs af en toe uh, wat meer en diepe kantelen, eh, waardoor zij uh, nog meer teruggedrongen worden. Nou, en dat deden we, de, hè, want dan heeft de voorbeeld ook wat meer ondersteuning. Nou, en dat deden we van het begin van de tweede helft beter. Het was ook zo, omdat we redelijk snel scoorden al, dat zij meer vooruit moesten gaan verdedigen. En dan krijg ik meer ruimte. Hè, dus dit is wel van twee kanten, hè, want zij wouden totaal helemaal niks. Dat was afgelopen uh, zondag RKC. En dan, ja, dan in de Europese wedstrijd is het ook zo. Ja, wij hoeven niet. En, uh, en zij wilden niet. Nou ja, in dan, dan, uh, het tweede helft was het beter. En, uh, dan moet ik maar een complimenteren over de wijze wat we het gedaan hebben. Ja, dan ben je 3-1 hier tegen een ploeg uh, die thuis inzakt. En dan als ze nou risico nemen de deksel op hun neus krijgt. Ik wil niet het woord dan meteen formaliteit gebruiken in Alkmaar. Maar uh, die, die groesfase die, die is voor 90% zeker? Ja, dat heeft helemaal geen zin om, om uh, procenten. Als jij gewoon niet goed aan de wedstrijd begint, dan wordt het gewoon een lastige avond. Hè? Want als jij snel een lachter komt. Hè? Maar dat zijn maar alles verhalen. Wij moeten nu overtuigd zijn van onze kwaliteiten. En we moeten weten wat er van belangrijker op het spel staan. En wij mogen dit niet meer uit handen geven. Hè? Maar als je er makkelijk over gaat denken en verkeerd aan de wedstrijd begint. Dan kan je wel eens uh, van de koude kermis thuiskomen. Maar dat is over een week. En we moeten nou genieten vanavond en morgen met de reis nog even van de overwinning. En dan gaan we ook langzaam toch weer kijken naar Utrecht. Hè? Want ook de competitie is niet onbelangrijk. En ook daar kunnen we vertrouwen tanken door een goede uitslag tegen Utrecht neer te zetten. En dan zien we na Utrecht wel weer hoe we ervoor staan om, om deze ploegen uiteindelijk inderdaad de nekslag te geven. Want dat is uiteindelijk wel de bloei. Gert-Jan Verbeek, de winnende coach, de coach van AZ. Hij was in gesprek met Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland. Uh, iedereen die zit te wachten op het nieuws, even blijven wachten, Want de slotfase van het EK-hockey van die halve finale wedstrijd tussen Nederland en Engeland is bezig. Na die blessure van die Engelse speler Tim, het zag er akelig uit. Ja, het zag er heel aardig uit. Terwijl we nu een strafcorner hebben voor Engeland. Kate Walsh die pusht. maar die wordt gestopt daar door de Nederlandse verdediging. Gelukkig levert dat geen treffer op. En inderdaad, die arme Sally Walton. Want het was meer dan een enkel blessure denk ik. Want ze had zuurstof nodig op die brancard. Zoveel pijn had ze. Dus ik denk dat er misschien wel wat met die enkel gebeurd is. Dat ze misschien iets gebroken heeft of zo. Maar goed, ik ben geen, geen arts. Maar het zag er heel slecht uit. En...